Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 6 uur. Dikte Hank met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat en de waterschappen bereiden zich voor op een mogelijk tekort aan water. In het IJsselmeer wordt een groter waterbuffer aangelegd dan normaal. Ook is Rijkswaterstaat alert op de situatie van de Rijn. Het heeft de afgelopen maand weinig geregend in het stroomgebied van de Rijn... en er is minder smeltwater in de rivier gelopen. Dat kan mogelijk problemen opleveren. Nu het groeiseizoen is begonnen, neemt de vraag van naar water vanuit de landbouw toe. In België is een meerderheid van het parlement voor vervroegde verkiezingen in juni. Vorige week viel het kabinet van premier Le Terme na het stuklopen van onderhandelingen over brussel halve wilvoorde. Over de splitsing van dat tweetalige kiesdistrict... hebben Vlamingen en Franstaligen al jaren een conflict... In het Noord-Hollandse Zwaanshoek heeft de Fiat vorige week 300 kilo cocaïne in beslag genomen met een straatwaarde van zo'n 16 miljoen euro. Acht mannen werden op hete daad betrapt onder wie drie Nederlanders. De drugs zaten verborgen in een container met inkvis op een Zuid-Amerikaans schip. De politie doorzocht vijf panden en nam daar computers en administratie in beslag. Automobilisten die morgen zonder te betalen parkeren in gemeenten waar de parkeerwachters staken... lopen toch het risico een bond te krijgen. Morgen staken controleurs in Utrecht, Den Haag, Haarlem, Hoorn en Haarlemmermeer. Maar niet alle parkeerwachters leggen het werk neer, behalve in Hoorn. Daar wordt morgen helemaal niet gecontroleerd. Meer dan 10.000 Franse boeren zijn op trekkers naar Parijs gereden... om te protesteren tegen de dalende graanprijs. Zij is de steun van de Franse regering. Die is samen met de grondstoffenmarkt en de Europese Unie volgens de boeren verantwoordelijk voor de lage graanprijs en de stijgende sociale lasten. De protestmars komt een dag voor eurocommissaris voor landbouw Stiolos een bezoek brengt aan Parijs. Het weer vanavond stapelwolken, vannacht is het helder. Morgen opnieuw zon bij temperaturen tussen 17 en 23 graden. Donderdag iets meer sluierbewolking. Koninginnedag en de dagen daarna frisser en wisselvallig.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 Eigenlijk wel een positief iets. Het meest is echt als ons krantje noemen, maar in verband ons, daar doen we het ook voor. Ik heb crossed deserts voor miles, swam water for time, searching places. Wie werken er eigenlijk achter de krant dag en nacht misschien wel? Wie zijn dat? Um, onze krant heeft eigenlijk geen medewerkers. Iedereen werkt uh, uh, uh, zeg maar van huis uit. De redacteuren werken op, uh, um, op basis van wat ze schrijven wordt ingeleverd. Dus freelance. Um, ik, ja, ik kan even snel uh, een rijtje afgaan. We hebben een aantal algemene redacteuren... Dat zijn uh, welbekend Joop van Nes, uh, Nel Kerkman. We hebben een aantal uh, meiden, mag ik wel zeggen, die uh, de jongpagina vullen. Dat zijn er vier. Uh, St Stephanie, Pauline, Sutia en Ilja. We hebben twee mensen die de seniorenpagina vullen. Dat is Dick ten Heide samen met Agatha Goede. We hebben uh, Jaap Koper die speciaal voor de autosport en voor de uh, zaalvoetbalverslaggeving uh, zorgt. We hebben Jaap Kerkman nog uh, rondlopen... die ook uh, een deel sport en politiek voor zijn rekening neemt. Dus er zijn aardig wat. En dan heb ik nog niet eens genoemd uh, onze cartoonist uh, Hans van Pelt. Um, en daarbuiten hebben we natuurlijk ook mensen die de administratie verzorgen... en iemand die, voor de, uh, die met de adverteerderscontact heeft. De laatste is uh, Letty van der Brand. En de administratie wordt uh, verzorgd door Kitty Willemsen. Dus er zijn eigenlijk heel veel mensen die uh, voor de krant werken... maar niemand in loondienst. Dus... De krant zelf is eigenlijk maar een heel klein bedrijfje, alleen er wordt heel veel omheen verzameld en uh, er zijn heel veel mensen mee bezig dus. En dan wordt de, de verspreiding uh, wordt, uh, uitbesteed aan een bedrijf, zoals ik net al zei, de, drukker, uh, de drukkerij is uh, extern. Ja, het is best complex. Zit jij in loondienst met je vader samen? Mijn vader niet, ik ben wel uh, iemand die uh, broodwinning uit de krant haalt, dat klopt.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 dat zijn mensen die goed ingevoerd zijn in het dorp. Dus ook veel horen en zien en uh, op de hoogte zijn. Ook veel dingen, uh, veel papierwerk doorlezen. Zoals Nel Kerkman is echt uh, uitstekend uh, ingevoerd in uh, alles wat uh, te vinden is op papier, zeg maar. Um, dus we beginnen op donderdagochtend met uh, uh, even bijpraten. Hebben we nog wat meegemaakt? Hebben, zijn er zijn nog dingen die spelen. Wat is uh, het agenda voor het komende weekend? Waar gaan we heen? Hoe gaan we het verslaan? Doen we uh, alleen een foto met een onderschrift... of gaan we er een heel uitgebreid verslag van maken? Doen we een recensie, zoals met Cabaret of uh, Jazz... kiezen we wel eens voor een, uh, een recensie in plaats van een verslag. Dus daar hebben we het op donderdag over. En dan, uh, dan gaat iedereen uh, zijn weg. En uh, uiteraard gebeuren de meeste dingen in het weekend... maar ook uh, tussendoor, uh, ja... maandag dinsdag kan er ook opeens iets heel schokkends gebeuren... wat we dan nog uh, mee moeten nemen. Vinden we zelf. Dan gaat iedereen uh, zijn ding doen...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 Gaat Joop ook s'nachts eruit als hij op zijn pieper ziet uh, sunparks, uh, grote brand en uh, omliggende brandweer uh, komen ook uh, helpen? Ja, op de pieper komt inderdaad het bericht te staan wat er aan de hand is in een hele korte code. En dan, uh, dan uh, denk ik dat als het s'nachts gebeurt dat hij dan wel eventjes uh, kijkt of er staat sunparks in, in de vik of dat er staat kat uit de bomen gered. Want dat uh, verschil maakt hij zelf dan wel denk ik, ook s'nachts om drie uur. <laughs>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 You can you can stand, you can stand,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 Ja, oké, heel erg bedankt.